De politie denkt dat meerdere mensen de muur hebben gebouwd. De eerste uitslagen van de presidentsverkiezingen in Nigeria... wijzen op een nek-aan-nek-race tussen de zittende president Jonathan... en de oud-militair leider Buhari, dat meldt nieuwszender Al Jazeera. De vrees bestaat dat er in Nigeria geweld uitbreekt... als de twee rivalen inderdaad ongeveer hetzelfde verkiezingsresultaat behalen. De politie heeft 22 mensen aangehouden die zouden handelen in drugs...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 Het weer, stapelwolken, maar ook zonnige perioden en een kleine kans op een bui. Vanavond en vannacht helder. Vanaf morgen droog en volop zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. AWB ah, Verkeersinformatie. Twee files op de A1 Amersfoort naar Amsterdam. Door werkzaamheden tussen de afrit Bunschoot en de afrit Soest. Twee kilometer. De snelweg is daar dit weekend dicht richting Amsterdam. En gaat uh, uiterlijk maandagochtend weer open. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat tussen Roelof Sveen en Zoeterwouder Rijndijk vijf kilometer.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 Dat en meer vanavond in KRO Brandpunt om kwart over tien op Nederland 2. <tiep> <tiep> <tiep> Drie minuten over drie, waar, oh, waar beginnen we in Doetinchem. De Graafschap Twente, Richard van der Made. Nog altijd 0-0, FC Twente brengt te weinig in het eerste half uur. De beste kansen zijn geweest voor de thuisploeg, voor de Graafschap. Dus Twente maakt het spel wel, maar is slordig... en heeft vanmiddag gewoon een taaie tegenstander aan de Graafschap. PSV zo waar op voorsprong in Almelo tegen Herakles Ronald. Ja, die 1-0 voorsprong staat er nog altijd. En er is veel kritiek op Isaacson. Maar nu houdt hij zijn ploeg recht overeind. Een fantastische paas van Maartens. Over 50 meter richting het strafschopgebied van PSV. Waar de aanname goed was van Everton. Uiteindelijk wilde hij een stiffie over Isaacson plaatsen. Maar de zweet steekt zijn hand uit. En verricht daarmee een prima, maar ook belangrijke redding. 1-0 nog altijd voor PSV na 34 minuten. En EC Ajax en die Houtkamp. 1-0 voor NEC door doelpunt van Scheunen. En je kunt je afvragen, ondanks alle kansen die gemist zijn... of dat de ploeg uit Nijmegen niet gaat opbreken. Ajax zit volkomen niet in de wedstrijd. Geen kans nog gehad. NEC veel en veel sterker volgens nog na een half uur spelen. 1-0 voor NEC. Die mooie klassieker in een lekker zonnetje. De hand van Race, Geo Lippens. Hij leek even te ontbranden met die demarage van Luis Leon Sanchez de Spanjaard uit de Rabobankploeg. Die kreeg Johnny Hogerland met zich mee. En toen dachten we, nou, nu gaan we twee nieuwe mannen krijgen op kop van de wedstrijd. Maar ze hebben de sprong niet kunnen maken. We hebben nog steeds twee koplopers uit de oorspronkelijke kopgroep. pierre Paolo de Negri en Thomas de Gant. En daarachter zagen we dan het verbrokkelde peloton op de Kouwberg. zojuist doorkomen... voor de ene laatste passage... En bij die achtervolgende groep, daar zagen we Stijn de Volder van Vacation en en die Engels, de Nederlander van de Step ploeg Die zagen we als eerste dus een beetje langskomen. Daarachter dus een compleet verbrokkeld peloton. Maar straks bovenop die provinciale weg in de richting van Maastricht zal het allemaal weer samenlopen. Pino Oranje, Zwart is het hockey, weer Geert de Groot. Ruim een kwartier gespeeld, 0-0. Geen kansen, geen strafcorners. Dan heb je dus een middenveldduel, vaak saai. Maar nu, vandaag, met de inzet voor Pinoquet. eventueel een plekje in de play-off. Heel boeiend. 0-0 dus, 17 minuten gespeeld inmiddels. En ik meld u dat in de Jupiler League bij C. tegen het na een ruim een half uur spelen nog altijd 1-0 staat. to the ground van de Jacksons, 79 alweer. Shake your body down to the crowd. In Dutinchem, de Graafschap tegen de koploper. FC Twente nog een beetje machteloos. Richard? Ja, zeker. 7 minuten nog. 0-0 de stand en uh, Twente ploetert. Twente is zoekende. Zojuist wel een kans van dichtbij voor de jong met een goede kopbal. Maar een prima redding van Waterman. En nu neemt de graafschap weer over aan de linkerkant van het veld. Met Hugo Barkas, een van de weinige spelers bij de thuisploeg. Met nog wat creativiteit. De graafschap mist in deze wedstrijd. Namelijk Steve de Ridder, de man in vorm. En als je dat afzet tegen Twente. Daar lopen natuurlijk toch spelers rond. Ruiz, De Jong ook, uh, Chadley. Spelers die een wedstrijd kunnen beslissen. Spelers uh, die aan één moment vaak genoeg hebben. Maar we hebben dat tot nu toe niet gezien. En dat heeft ermee te maken dat de Graafschap er heel erg kort op zit. Veel duels wint. Veel tweede ballen, zoals ze dat noemen, afvallende ballen wint. En daardoor komt Twente heel moeilijk tot goed en fraai combinatiespel. De vrije trap van de Graafschap gaat richting Poupon. duel wordt gewonnen achterin door Douglas. Afvallende bal is dan voor Chatli. Chatli kort op Ruiz, die we nog niet gezien hebben. Goed bewaakt door Meijer en Ruiz moet dan nu op eigen helft achter de bal aan. Houdt hem net binnen, wordt verdedigd door Kujala... De bal gaat dan weer over de zijlijn en dus een ingooi voor FC Twente. Dat dus zoekende is dat voorin weinig beweging heeft met de jong die wel veel sleurt en trekt. Maar toch ook veel stilstaat en hetzelfde geldt voor Ruiz die daar kort achter speelt. De ingooi wordt heel simpel onderschept door Wormgoor. Wormgoor dan met een beetje wilde trap naar voren richting Poupon. Maar dat wordt er opnieuw goed verdedigd door Douglas aan de linkerkant van het veld. Douglas die dus weer terug is na een schorsing van zes wedstrijden. Maar aan de andere kant mist FC Twente in deze wedstrijd natuurlijk de vormgever van de laatste week en eigenlijk van de laatste maanden. Theo Jansen, hij is geschorst. En je voelt dat eigenlijk meteen aan het spel van Twente... dat dat toch een groot gemis is. 39 minuten en een klein beetje gespeeld in dit duel. En Twente komt nog niet tot scoren, komt nog niet tot goed voetbal. De enige van de drie koplopers die dus, althans van de top drie... die op voorsprong staat, is PSV-Ronald van der Geer. Maar heel overtuigend is dat er ook niet, hè? Nee, zeker niet. Zeker niet, PSV komt maar bij Vlaag voor de goal van Pasveer... en heeft ook maar heel af en toe balbezit... Is met name raakte Zomelo dat op jacht is naar de gelijkmaker en veel meer op de helft van PSV is dan andersom. Nu wordt Breukers weggestuurd aan de rechterkant, de hoogte van het Schafsopgebied. Goede voorzet, misschien laag bij de eerste paal. Is daar Douglas en die kan dan net niet genoeg kracht zetten. Krijgt die bal wel richting de goal, maar niet hard genoeg om Isaacson te verrassen. Isaacson die net ook al reddend moest optreden op een schot van Overtoom. Maar aan de andere kant, collega Pasveer werd net ineens verrast met aanwezigheid van Lens hem. Een puntertje van de aanvaller van PSV, maar Pasveer verwerkte die bal prima en de rebound was vervolgens niet aan laatste. Besteed. maar er is dus meer druk van Herakles op de goal van PSV dan andersom. PSV heeft nu wel balbezit met Rodriguez op eigen helft. Een metertje of tien voor de middenlijn. in de as naar Tamata aan de linkerkant. Engelaar komt hem dan halen, speelt hem dan ook weer terug naar Marcelo. En Marcelo zal op zoek gaan naar Manolev. Die staat aan de rechterkant, ook nog altijd op eigen helft. Want PSV speelt nu de hele tijd rond op eigen helft. Nu op de vijandelijke helft aangekomen met Bakal, met Labiat en dan weer terug... Na nou, Mano rechts rechtsachter. En zo probeert PSV misschien wel te rekken tot aan de rust. Dat is nog 2,5 minuut. Als Rodriguez nu toch wel een vrij veld voor zich heeft. En richting de middenlijn kan gaan. Aanspelen van Lens. Snelle beweging van Lens. Terug op Hutchinson. Dan Lens weer gevonden. Maakt Lens die bal goed vrij in de as van het veld. En geeft een paas naar de rechterkant. Waar Labiat net voor de achterlijn die bal kan binnenhouden. Nu terugleggen. Bakal. En Bakal schiet de bal over de goal van Herakles. Nee, PSV doet wel iets meer mee in de wedstrijd dan misschien wel in het eerste kwartier. Toen het alleen maar Heracles was. Maar het is een beetje reageren wat PSV doet. Het initiatief ligt echt bij de thuisploeg. En Pasveer heeft dus nu ook één goede redding op zijn naam. Op een schot van dichtbij van Germain Lens, Maar ook die actie kwam voort uit een counter van de PSV. Pasveer gaat de doeltrap nemen. Zoals gezegd nog 2,5 minuut tot aan de rust. Lange bal op de helft van PSV. Weggekopt door Marcelo. Maar wel in de voeten van Maartens. Die staat dan weer 10 meter voor de middellijn. Links van hem staat Van der Linden. Die paast in op Everton. Everton met de aanname met Manolev in zijn rug. Manolev maakt een overtreding. Liesveld ziet het wel, maar ziet dat Herakles balvoordeel houdt. Dus is er balbezit voor Van der Linden. Van der Linden kijken, ja, leggen maar weer eens achter die laatste linie. Dat lukt met enige regelmaat. Prima. Nu wordt Everton in de voeten aangespeeld en roeit dan Manolev de Braziliaan weer onderuit. Het is toch een beetje onkunde ook het verdedigen van Manolev. Ik heb al eerder gezegd, die zit totaal niet in de wedstrijd. En eigenlijk elk moment als hij al in balbezit komt of iets moet verdedigen... dan levert het iets negatiefs op voor PSV. Nu dus een vrije trap voor Herakles Almelo aan de linkerkant. Halverwege de helft van de Eindhovenaren. Snel genomen de overtoom. In de as gevonden. Kwanza. Kwanza geeft een steekbal. Ja, bedoeld voor Amateros. Maar daar zit dan net het hoofd tussen van uh, Marcelo. En dan heeft Herakles de bal weer te pakken met uh, Maartens. Maartens fladerens. Fladerens nu met uh, het zoeken naar Kwanza. In het strafschopgebied met Engelaar. En dan doet Engelaar dat wel slim. Want die speelt de bal tegen Kwanza aan. En zo gaat hij over de achterlijn. En dus een doeltrap voor uh, Isaac daar Waar Kwanza nog even hoopvol keek. Of hij wellicht de vierde corner van de wedstrijd mocht gaan nemen voor Herakles. PSV heeft er nog niet één mogen nemen. Doeltrap dus voor Isaacson. We gaan richting de rust. De laatste minuut is inmiddels aangebroken en het is 1-0 voor PSV. Divisielager wordt de druk op Zwolle groter en groter... want de RKC Waalwijk staat 2-0 voor tegen Kambuur, doelpunt Benchel. En EC heeft er zin in tegen Ajax en die houdt kamp. speelt een uitstekende eerste helft, NEC. En het kan van Ajax zeker niet gezegd worden. Het is eigenlijk uh, gênant om te zien dat Ajax op alle gebied wordt afgetroefd. Met name op inzet. En dat mag toch niet als je een... Uh, uh, kampioenschap toch voor ogen hebt en dat kun je eigenlijk zomaar uh, binnenhalen. NEC doet het dus goed. Staat 1-0 voor door uh, dat doelpunt van Scheunen. Nu ook weer bal over de voet van Van der Wiel. Uh, rolt over de zijlijn terwijl Siem de Jong terug is in het veld. Hij moest eventjes uh, flink behandeld worden omdat hij tegen de elleboog aanliep van uh, Vlemings. Of het uh, opzettelijk was of niet dat is uh, altijd moeilijk te zeggen bij dat soort gevallen. In ieder geval is Siem de Jong gelukkig weer terug. Ajax. Eén heel klein kansje gehad. Een kopballetje van uh, El Hamdawi uh, eindigt op het dak van het doel, boven Sillissen en met Elham Hamdawi meteen de gemeenschappelijke vijand eh, genoemd. Want als hij in balbezit komt, zowel het NEC-publiek als het eh, meegereisde Ajax-publiek begint dan te fluiten. Onbegrijpelijk natuurlijk dat je dat voor je eigen spelers doet. Maar zo is het nou eenmaal met Van der Wiel in balbezit. De bal naar buiten naar Epicilio. aan de rechterkant. Met de voorzet richting uh, Eriksen, die uh, de bal kopt, maar hem niet in het doel kan koppen. En dan is het Anita, die uh, slim is, de jong. De jongen in het strafschopgebied. De bal wordt even weggewerkt. Anita neemt over. Anita naar de achterlijn. Maar dan is het weer slim en goed ingrijpen van Nuiting. Dat uh, voorkomt dat Ajax een uh, aardige actie kan gaan maken richting het uh, doelgebied. Het was overigens uh, uh, uh, niet, uh, het was, uh, Amieu die uh, dat deed. En dan de voorzet in de handen van uh, Silessen. de goede keeper van NEC. De 45 minuten zitten erop, maar we gaan nog twee minuutjes extra krijgen vanwege wat blessures. NEC had met 2-3-0 voor moeten staan. Staat slechts met 1-0 voor. Kijken of dat in de tweede helft uh, ze gaat opbreken, de Nijmegenaren. Maar ze doet de eerste helft en hoe gaat het toch met FC Twente op bezoek bij de graafschap? van de Made? Nog steeds niet goed. Hoewel in deze fase van de wedstrijd is Twente wel sterker geworden. Stuk sterker geworden in vergelijking met het eerste half uur. En staat de graafschap wat onder druk. Op dit moment een blessure bij een van de spelers van de graafschap in het strafschopgebied. Even kijken wat daar precies gebeurt. Nou ja, daar gebeurt eigenlijk helemaal niet zoveel bij die, bij die hoekschop. Waar Douglas en Wormgoor met elkaar in duel gaan. En die een doelpunt. Dat is een belangrijk. Zich. vlak voor rust een doelpunt ja. van Ajax. Het is Soleimani die scoort. Goed doelpunt, goed doorgelopen. Hij maakt zijn zevende van het seizoen. Mooi steekballetje tussendoor. Soleimani die eindelijk weer eens gewoon vanaf de linkerkant speelt... waar ik toch het liefst zie dat de Serviër speelt. Hij komt door, tikt de bal langs keeper Sillissen... en tergend langzaam rolt de bal in de extra tijd van de eerste helft over de doel 1. En zo is het vlak voor rust, echt seconden voor rust. 1-1 bij NEC Ajax. Dan gaan weer even terug naar reset van de Maden, want er wordt nog gevoetbald daar, hè? de Gaafs op Twente. Ja, op dit moment niet nog altijd die speler van de Graafschap die in het strafschopgebied geblesseerd ligt. Dat duel met Douglas. Het is Rogier Meijer die nu wordt opgelapt weer. Ja, ik zei het net. Twente in deze fase toch wel druk zettend op de verdediging van de Graafschap. Het heeft geleid tot een aantal kansen. Een schot van Brama uit de tweede lijn. Goed gekeerd door Waterman. Een kopbal van Luc de Jong van dichtbij. De diepe spits vandaag bij FC Twente. En verder heeft Twente in het eerste half uur een paar kleine momenten. .mogelijkheden gehad met een goede vrije trap nog van Chatli Maar dat was het dan ook. En de graafschap. Aan de andere kant twee goede kansen, maar dat was vooral in het begin. Rogier Meijer, hij staat bij de middenlijn. Hij moet er even af, komt er zo dadelijk weer in. Dat is nu het geval, want in de extra tijd, één minuut nog, die wordt nu nog gespeeld. Maar lang zal het allemaal niet meer zijn. De bal over de zijlijn ingooi voor de Graafschap met Wormgoor. De man die dus de eerste grote kans kreeg in de eerste helft voor de Graafschap. Wie komt naar de bal toe? Wormgoor gaat het lang doen richting Baragas in duel met Douglas. Baragas verliest dat duel, dan is het in de korte ruimte weg -trappen. ...van Wisgerhof richting Luc de Jong. Die verliest daar het duel van Buis. maar Van Hult heeft er een overtreding in gezien. Vasthouden van de tegenstander en dus krijgen we in de extra tijd van deze eerste helft... ...met de stand 0-0 nog één keer een vrije trap voor FC Twente. Met Ruiz die achter de bal gaat staan. Ruiz onzichtbaar in de eerste 45 minuten. Uitstekend geschaduwd door Rogier Meijer is er niet aan te pas gekomen. Maar misschien in de tweede helft wordt het zijn moment. Ruiz nu met de vrije trap hoog richting de Jong natuurlijk. Hij kopst. Sterk dan weggehaald door Rozen. En dan blaast Van Hulten voor het uh, rustsignaal. En is het op de Vijverberg in Doetinchem na 45 minuten. Dus nog altijd 0 tegen 0. Rust is daar bij de graafschap. FC Twente 0-0. PSV ook daar rust. 0-1 door een goal van Dutschak. En NEC Ajax staat 1-1 bij de rust. 1-0 NEC Schöne. 1-1 Ajax Soleimani. Virtueel standje. Ajax komt daarmee op 62 punten. PSV neemt de leiding over van FC Twente. Beide ploegen hebben dan 65 punten. Maar zoals gezegd, virtueel. Virtueel, want er is nog drie kwartier te, te spelen. Er is nog veel langer te fietsen in de Amstel Gold Race, ja, maar echt heel veel langer natuurlijk ook niet meer. Want we gaan toch in de loop van de middag tegen een uur of vijf... gaan we zeker hier die sprint krijgen. De finale op de Kouwberg van deze Amstel Gold Race. Wat we naderen zo langzamerhand de finale. En dan merk je dat de belangen groot worden. Merk je dat de zenuwen toenemen. En af en toe gaat het ook helemaal mis. Uh, niet zozeer een ernstige zin met valpartijen en dat soort zaken. Maar we hebben zojuist wel te horen gekregen... dat uh, een van de mannen die op eigen grondgebied rondrijdt... hij is namelijk een heerlijke boven. Rob Ruig van de Vakant dat hij door de jury uit koers is genomen omdat hij na een lekke band wilde terugkeren bij het peloton en toen blijkbaar te lang aan de wagen bleef hangen en dan is de jury onverbiddelijk of je nou hier uit de buurt komt of niet. Want dan is het gewoon einde wedstrijd. Nog even de situatie in de wedstrijd. We hebben gewoon twee man op kop rijden. Nog steeds twee man uit die oorspronkelijke koproep, de Negri en de Gant. Daarachter weten we in elk geval dat Carlos Barredo rijdt en hij heeft dan ook nog... De Belg Gijzelink die komt er aan. Die is nog steeds niet bij hem gekomen. Want we zien daar Baredo nog steeds in zijn eentje rijden. Toch ook wel op een respectabele afstand van dat tweetal. Maar het peloton zit daar dan weer achter. En in het peloton dan lijkt het tempo af en toe stil te vallen. Het is een beetje stilte voor de storm in dat grote peloton. Waar al die favorieten elkaar een beetje aankijken. En gaan monsteren. Hoe sterk ben je nu eigenlijk? We kijken in ieder geval naar Baredo. Rabobank heeft dus weer een mannetje vooruit gestuurd. Maar het zijn wat speldenprikjes. Het gaat allemaal nog nergens om. Het echte werk begint straks. Maar die twee koplopers, Sebas, die heb jij in zicht. Die uh, zijn, zie ik achter mij rijden met uh, de Ga de Waal van die uh, Willems Veranda ploeg aan de leiding. Gaat nu een beetje midden op de weg rijden. Maar die Pier Paolo de Negri van uh, Van Ezevini, die uh, neemt nog niet over. Nu praten ze even met elkaar. En dan zie ik Baredo daar in de verte toch langzaam maar zeker dichterbij komen. hoor. Dit is denk ik nog een uh, seconde of vijftien. Laat ik de stopwoords maar eens eventjes indrukken. Heb ik een inmiddels gedaan. En dan gaan we in de vette ook inderdaad zien dat Jan Gijsselink, die weer jonge Belg, groot talent trouwens, eraan zit te komen. De Negri kijkt ook om. Die ziet Barredo daar rijden. En die passeert nu dat punt waar ik de stopbord zat ingedrukt. En dat is dan 14 seconden geleden gebeurd. 14 seconden dus. Langzamer zeker komt de Spanjaard in de Nederlandse dienst van de Rabobankploeg. Barredo komt die dus dichter bij de twee koplopers. Gaan dadelijk dus drie koplopers krijgen. De Gal, De Negri en Barredo. En dan ben ik benieuwd of Jan Gijsselink er ook in gaat slagen om die uh, kloof te dichten. We rijden op weg naar Bemelen. Zit op het oude parcours van het wereldkampioenschap van 1998. Daar gaan we dus de Bemelenberg over. En dan gaan we langzaam maar zeker beginnen aan die uh, finale en aan die zone. waarin de beklimmingen elkaar in uh, rap tempo gaan opvolgen. Met de Wolfsweg en de Loorberg als mooi voorgerecht. En dan vanaf de Gulpenberg, het hoofdgerecht van deze Amstergooldrek. Vast goed, koffie en de stoeter valt zo als het moet. Ik zat vandaag te denken dat het ook wel weer eens mag. Hé, Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig dag. Zinnen. Ik weet zeker dag het red, want ik wil weer runnen. Met een kop vol zonlicht, naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Daniel Lohuus, prachtig, mooie dag en dan van horen van Gerrit Hiemstra over het mooie dagen blijven. Ja, ja is een prachtig ja. mooie dag. Pino oranje-zwart, Gerrit een groot lekker zonnetje. Wat is de stand eigenlijk? stand is 0-1 zojuist Tom. Een strafcorner van Oranje-zwart, de eerste in de wedstrijd. Vier minuten voor rustpas. Tip in was van David Allegre. Dus niet rechtstreeks Mink van der Weerde, een van de specialisten. De man die het ook voor Oranje regelmatig moet doen. Maar hij speelde hem af naar uh, David Allegere, de Spaanse international, bij, uh, bij Oranje-Zwart. En die tikte hem in het doel van Pinoquet. Maar Pinoquet heeft nu aan de andere kant een halve minuut voor rust zitten we. Bij die 0-1 heeft Pinoquet de strafcorner. En dan gaan we eens kijken wat ze daarmee gaan doen. Uh, dat uh, wordt de strafcorner voor Pinoquet. De eerste in de wedstrijd staat hij daar klaar. En er staat ook Seo bij de Koreanen En dan komt de strafcorner, wordt afgeschoven en opzij gezet. Weer een strafcorner. De van Eert had wat moeite met die eerste uh, de strafcorner die zag het niet, maar collega Nachtzaam aan de andere kant zag het wel. En ik denk ja, als je dan gezien hebt dat hij op het lichaam komt van een van de Oranje-Zwart-verdedigers, dan moet je ook het lef hebben. Dan moet je ook gewoon zeggen dat is een strafbal. Dat was het zuivere strafbal. Ik zat precies in de, in de baan van het schot. Was op het lichaam van een van de verdedigers van Oranje-Zwart. Maar uh, hij durfde hem niet uh, te geven, scheidsrechter van Eert. En Nachtzaam die zei ook van nou ja, een strafcorner is wel genoeg. Nou die strafcorner die heeft uh, net uh, niet uh, opgeleverd wat Pinoquet zo graag hoopt. Een doelpunt natuurlijk, want Pinocchio Weet dat het 1-1 staat, uh, of dat het 1-1 moet gaan maken op weg naar de rust. Het is nu rust officieel, dus dan gaan we gewoon die strafcorner nemen. Justin uh, Reed-Ross, die uh, moet dat gaan doen waarschijnlijk. Of gaat hij hem ook weer afspelen? En dan is het uh, alle spelers van Pinochet naar voren. Want de eerste helft zit erop. De strafcorner wordt gewoon genomen. Dat zijn nou eenmaal de regels. Van Eert zegt nu tegen Orije Zwart op de lijn. En dan staat de bal klaar voor Lee. Die gaat hem aanschuiven. En dan staat uh, Reed-Ross weer klaar. Daar komt hij en dan gaat hij nu wel rechtstreeks... En die die gaat erin, die gaat erin. Justin reed Ross maakt in de rust al, want de 35 minuten zitten erop. Maakt hij gewoon 1-1 en terecht, want het had eigenlijk een strafbal moeten zijn. Is het hier 1-1 bij de wedstrijd tussen Pinoké en Oranje Zwart. Tennisseur Thomas Gorel heeft voor het eerst een Challenger-toernooi gewonnen. Hij versloeg in de finale in Rome, Martin Klizan uit Slowakije in drie sets... De nummer 162 van de wereld stond voor de derde keer in de finale van de Challenger. Vorig jaar verloor hij de finales van Scheveningen en Alphen aan de Rijn. En dan uh, de, uh, de Fed Cup, want Rusland heeft de finale bereikt van de Fed Cup. Vera Zwonareva, nummer drie van de Weeldbezorgerland, het winnende punt tegen Italië. Roberta Vinci werd in twee sets verslagen en Rusland speelt in de finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen België en Tsjechië. En de Amerikaanse tennisters, dat is toch wel opvallend, zijn voor het eerst in de geschiedenis van dit toernooi gedegradeerd uit de wereldgroep, De maar liefst zeventienvoudig winnaar van de Fed Cup uh, van het evenement verloor dus in de playoffs van Duitsland. En Lorna Kieplag had dat lezen, die heeft een Olympisch Nominatie gemist op de marathon in Londen. Ze liep daar 32 seconden te langzaam, ze eindigde als 18e. De winst ging naar de Keniaanse Marie Ketani. <tieden> sound of the man I'm Mijn is zo so hard, give me water. I'm thirsty, my, my work is so hard. But... 1960, Tom van der Dek was al een lastige puber. De Chain Gang van Sam Cooke. Welk jaar? Radio 1. Het NOS-journaal.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 De ambulance reed vanwege een spoedklus op hoge snelheid. Het personeel bleef ongedeerd, maar de ambulance raakte zwaar beschadigd. De politie heeft 22 mensen aangehouden voor drugshandel en witwassen. In Rotterdam werden dit weekend 10 mensen aangehouden... in de provincie Utrecht 12. Er werd onder meer 60 kilo heroïne in beslag genomen... auto's, boten en bijna een miljoen euro. Er op een parkeerplaats in Geleen is een auto ontploft. De explosie was gisterochtend, de politie heeft het vandaag bekendgemaakt... De politie gaat ervan uit dat er met opzet een explosief aan de auto was vastgemaakt. Niemand raakte gewond. En tot zover de hoofdpunt. ABB Verkeersinformatie. Een file op de A1 in Amersfoort naar Amsterdam. Door werkzaamheden tussen de afrit Bunschoten en de afrit Soest. 2 kilometer. De snelweg is daar dit weekend dicht. Er is een omleiding via Almere. Op de A4 Amsterdam Den Haag. Bij we 4 kilometer. Na een ongeluk op de A12 Utrecht Den Haag. Een korte file tussen de knooppunten Lunette en Oude Rijn. Twee kilometer. Op de A44 Amsterdam Den Haag staat een file bij Wassenaar 3 kilometer. Twee minuten over half vier. We gaan weer eens fietsen de Amstel Goldrace. Gewacht aan Timmerman en Gio Lippens. 56 kilometer nog maar. Dat betekent dat de finale toch echt op het punt van aanbreken staat. 1 minuut en 10 seconden is het verschil tussen de voorste mannen in de koers. En het peloton. Het peloton waar we toch af en toe wat favorieten ook wel eens van achteren zien. Een man die je toch ook wel altijd kan meerekenen. Sylvain Chavanel die zojuist wat materiaalpech had. En weer teruggebracht moest worden door een van zijn ploeggenoten. En nu kijken we in het gezicht van Sergej Ivanov die probeert weg te rijden uit uh, dat uh, peloton. Pelotonnetje dat uh, toch af en toe wat manoeuvres moet uithalen. om uh, de geparkeerde auto's aan de kant van de weg te ontwijken. op die smalle wegen in Limburg. Het is uitkijken geblazen. Ivanov weet als de beste hoe hij hier moet rijden. want hij heeft de koers al eens een keer eerder gewonnen. En ik had het al over de favorieten. Wat dachten we van uh, die Luca? Ook een man die natuurlijk al eens een keer gewonnen heeft. en uh, een man uh, die we toch ook wel tot een van de favorieten mogen rekenen. Samen met uh, Rodriguez. Dat het zijn toch uh, mannen allemaal van uh, de Katusha-formatie die hier de koers in ieder geval ook in handen proberen te nemen. Net als de ploeg van Philippe Gilbert die zich zojuist op kop van het uh, peloton nestelde om de achtervolging maar te organiseren. Ik zei het, 1 minuut en 10 en ik liet een beetje in het midden of het nou op één man is of op een groepje achtervolgers. Het is uh, één man en dan heel klein een uh, gaatje op een zeer gevaarlijk stukje van het parcours, want hier loopt de weg echt heel snel naar beneden. En die ene man, dat is volgens mij Jan Gijsselink, die Belg van ATC, die eventjes een kleine voorsprong heeft genomen in dit stukje dalen. Het is inderdaad Gijsselink en die kijkt nu achterom. En dan ziet hij dat Barredo, de Spaanse coureur in Nederlandse dienst, dus weer even uit het zadel komt om dat raadje te dichten. En daarachter zitten de twee die we al heel lang aan de leiding hebben rijden. Die Pierre-Paulo de Negri en Thomas de Gama. Respect hoor voor die twee, want die doen gewoon nog steeds hun werk. Gijsling schuift nu weer aan achterin in het vierde wiel. En zo zijn we weer met z'n vier bij elkaar. En die Jan Gijsling reed toch behoorlijk rap dat gaatje dicht naar die andere drie. En Barredo die maakte zich vervolgens wat impopulair door op de Bemelenberg eerst te demareren. Hij werd daarna vrij snel teruggepakt. En vervolgens kom je na de Bemelenberg op een soort van plateau te rijden. En daar waaide de wind links van voren. En als je dan een beetje respect voor elkaar hebt en je hebt wat over voor elkaar, kun je een waaiertje voor me wou maar wat deed Baredo? Die ging helemaal aan de rechterkant van de weg rijden. Zodat zijn drie mede companen ook allemaal vol in de wind moesten rijden. Rabobank probeert het een harde koers ervan te maken. Probeert in ieder geval de koers te verharden. En heeft in ieder geval dus met Baredo nu een renner mooi voor in de koers mee. De Bemelenberg hebben we dus gehad. We zijn Kadir een Keer ingereden. En dat betekent dat er nog 55 kilometer te rijden zijn. Met de vier man aan de leiding Baredo, Gijsselink, De Negri en De Gaal. Vier minuten over half vier. We gaan ons weer op het voetbal richten. Herakles PSV. Om maar te beginnen. Ronald van der Geer. Alle 22 weer uit de kleedkamer gekomen? Dat zeker Tom. Maar we zijn inmiddels drie minuten onderweg in de tweede helft. En er zijn er nog maar 21 over. Dat heeft van alles te maken. Nee, de oorzaak ligt bij Mark-Jan Flederes. Een overtreding die hij maakt. Hij ging er wel wat onbesuist in op Labiad En hij had al geel in de eerste helft gekregen. En ja, Liesveld denkt of het nou kort naar rust is of ver in de tweede helft hij verdient hiervoor een gele kaart. De tweede dus. En Herakles moet de wedstrijd vervolgen. Met die 1-0 achterstand tegen PSV. Met 10 man. Nou hoeft dat niet altijd te betekenen dat het misgaat. Want vorige week kreeg de linksachter. gek genoeg ook de positie waar Vladiris vandaag stond. Looms al tegen Willem II. Na 5 minuten een gele kaart. En won Herakles. Of een rode kaart. En won Herakles die wedstrijd uiteindelijk vrij gemakkelijk. Maar ja, PSV is dan toch van een andere orde. En het is moeilijk dus voor Herakles. om met 10 man toch nog iets te doen aan die 1-0 achterstand. Men zal het ongetwijfeld proberen niets te verliezen in deze fase tegen PSV. Lange bal wordt er gegeven door Pasveer. Komt niet bij Armenteros terecht omdat Rodriguez hem goed verdedigt. Hutchinson in de middencirkel. Kijkt eens wat om zich heen. Gaat dan iemand diep sturen? Nou, dat was de bedoeling. Labiat, maar Lens houdt die bal eigenlijk onderweg op... en geeft hem nu aan Labiat. Rechterkant van het schas Labiat. Labiat legt terug op Lens. Lens houdt even in. Lens tussen twee man door en dan uiteindelijk steekt Van der Linde zijn been uit. En is het moment voor PSV dus weg. En ben je geneigd te zeggen, ja, daar had PSV toch iets meer uit moeten halen... uit deze actie met Lens en Labiat. Irakles probeert eruit te komen. Het is maar voor even. Dan mag Van der Linde het weer proberen. Lange bal van hem komt terecht op de helft van PSV... waar Marcelo alle tijd heeft om die bal aan te nemen... en een breed te spelen naar Rodriguez. Het zal allemaal PSV niet zo slecht uitkomen... dat die linksachterpositie niet bezet is op dit moment... en dus er dadelijk een middenvelder of een aanval eruit gaat... om uiteindelijk die verdediging te herstellen. Dat is een beetje koren op de molen van PSV... dat in de eerste helft gereageerd heeft... en twee keer eigenlijk maar echt... Voor de goal van Pasveer is verschenen. Twee keer in een counter. En één keer was het dan ook nog eens een keer dodelijk. Met Lens en Dujak. De laatste maakt uiteindelijk het doelpunt. Hutchinson zet zich nu door in de as van het veld. Vindt Djujak aan de linkerkant. Punt gebied. Houdt eventjes in met Breukers in de buurt. Legt hem dan weer terug op Bakal. Maar ja, die zat halverwege de helft van Herakles. En zo heeft de thuisploeg alle gelegenheid om weer veel mensen achter de bal te verzamelen. Kort rondspelen. Tamata naar Engelaar. Engelaar rond de middellijn. PSV gaat dus weer de weg terug in. Naar Marcelo. Die staat op eigen helft. En vervolgens Manulef gevolgd. Iets over de middenlijn aan de rechterkant. Durft ook niks aan. Weer terug naar Marcelo. Marcelo kijkt dus om zich heen. En dan gaat Manolev diep. Maar die bal komt heel slecht in de buurt van Manolev. Wordt eerst nog aangenomen door Labiat. Maar uiteindelijk opgepikt door Fajnovic. En die krijgt dan een tikje van Manolev. En dan gaat Fajnovic naar Liesveld toe. En zegt ja, als jij Flederis een gele kaart geeft. Dan mag jij Manolev toch ook wel een gele kaart geven. Maar dat gebeurt nog even niet. Hij houdt de kaarten wat dat betreft op zak Liesveld. En dan kan Peter Bosch gaan. Kan ingrijpen. Kan een nieuwe man binnen gaan brengen. Olivier Terhorst... die ook vorige week de linksbackpositie tijdelijk moest innemen en toen ook ging Douglas van het veld. Dat geldt in deze wedstrijd ook. Na 50 minuten is de orde hersteld achterin. Maar gaat Heracles dus wel verder met 10 tegen 11 van PSV en die 11 staan met 1-0 voor. En we zijn benieuwd hoe Twente uit de kleedkamer is gekomen in die uitwedstrijd tegen de Graafschap. Richard van der Maarden. Niet al te best, want de eerste kans is meteen voor de Graafschap geweest na een minuut. Een schot van Bargas. goede loopactie vanaf de rechterkant. Ging naar binnen en schoot de bal op de paal. Daar waar Douglas niet kort genoeg zat. En nu een vrije trap voor FC Twente. Drie minuten onderweg in de tweede helft. 0-0 de stand in deze o oh, zo belangrijke wedstrijd natuurlijk ook voor FC Twente. Waar de druk maximaal is. Chadli nu met de vrije trap gaat het in één keer proberen. Maar dat lijkt helemaal nergens op. De bal hoog over de goal. Bij Waterman. Ja, de Graafschap heeft laten zien in de eerste helft dat je met geconcentreerd verdedigen, tegenhouden, goed bij de les zijn, dat je dan toch ook een... Uh... Een heel eind kan komen. De individuele klasse van FC Twente zou normaal gesproken ook in deze wedstrijd. natuurlijk de doorslag moeten geven. Maar we hebben Chatli niet gezien. We hebben Ruiz nauwelijks gezien. We hebben Ola John niet gezien. De Jong was nog de gevaarlijkste speler bij FC Twente. met een goede kopbal van dichtbij. maar die bal werd gepakt door Waterman. Dat was de beste kans voor Twente. Jongsleken nu in de middencirkel. voor de graafschap. Paas de bal naar de rechterkant. Achter de man. dat is slordig. Wormgoor. kan hij hem binnenhouden? Dat lukt net. Dan gaat Chatli heel voorzichtig jagen. Gaat de bal naar Barcas. Barcas dan kort op Meijer. Op de helft van Twente. Ruiz gaat ook heel voorzichtig wel naar de bal toe. Maar het gebeurt met weinig overtuiging. Dan nu de voorzet van Barcas. Gaat richting Roze. Die verliest het kopduel van Leugers. Omdat hij verkeerd timed. En dan wordt de bal weggetrapt door Tindalli. In de voeten van Broekhof. De centrale verdediger. John zit er dan niet goed aan. En dan is het Jongsleker. En ook nog eens een keer Meijer. Die volle duel ingaan bij Ruiz. Maar Van Hulte houdt ook in de tweede helft vooralsnog de kaarten op zak. Was toch wel een overtreding. Nee, er gaat nu toch een gele kaart uit naar Juri Rozen die de eerste overtreding maakte. Meijer maakte daarna de tweede. Maar volgens mij is het roze die op de bom gaat. Hoewel ik het me nauwelijks voor kan stellen als ik kijk naar de overtreding van Rogier Meijer. Nou ja, dat zal straks allemaal duidelijk worden. Hij gaat volgens mij toch naar Rogier Meijer die dan het volgende duel van de Graafschap zal gaan missen. Dat is de uitwedstrijd tegen AZ. Het spel gaat verder achterin met het rondspelen van de bal van FC Twente. Vijf minuten gespeeld op de Vijverberg. Nog altijd Twente op nul. NEC Ajax op vlag van Rust 1-1. En nu Andy. 1-1 nog steeds. Zes minuten in de tweede helft. Ongewijs op de ploegen. Een slordig begin van beide kanten van de tweede helft. Ook nu weer een misverstandje tussen Van de Wiel en Anita. Maar het balbezit blijft voor Ajax. Hij is dat eigenlijk geen echte kans heeft gekregen in de wedstrijd tot nu toe. Even lekker terop dat Soleimani vlak na rust een, een hele goede mogelijkheid kreeg toen hij de bal richting uh, Elhamdoui speelde. Maar die bal kwam niet aan. En nu is het balbezit voor Boyles. En de jonge Deen die als linksback speelt, maar ook niet echt lekker in de wedstrijd zit. Uh, niemand van Ajax. Misschien dat het in de tweede helft wat uh, beter gaat als er wel weer wat meer balbezit is. Maar wat heeft NEC in de eerste helft de kansen laten liggen, zeg. En Vlemings moet uitkijken, want hij heeft nogal veel met de armen gezwaaid, met name met de ellebogen. Uh, ook in de tweede helft uh, heeft hij uh, Jan Vertongen geraakt. En dat uh, leverde nog steeds geen gele kaart op. Daar heeft hij zo bij. Balbezit voor Episcidio. Terwijl er pijn is uh, bij het spelen van uh, NEC. Gaat het spel verder. Solemani vraagt zich af, wat moet hij doen? Speelt wel over de zijlijn. Want er is uh, pijn bij iemand. Ik kan het niet zo goed zien. Het is. Uh, ja, ik kan het wel zien. Het is Amieux. De Belg die uh, met veel pijn op de grond ligt. Met de vuist op de grond slaat. 1-1 de stand. Verzorgen er bij een uh, fluitconcertje. Omdat uh, er nogal lang werd gewacht met de bal over de zijlijn te spelen. Maar dat is volkomen onterecht. Want dat hoef je niet te doen als uh, Ajax zijnde. Soleimani deed dat toch. liet in de eerste helft ook al zien dat het een sportieve speler is. Toen uh, Goosens een overtreding op de jong maakte. En uh, Nijhuis een gele kaart leek te trekken voor Goosens. En Soleimani zei nee, dat is niet terecht als je dat uh, doet. En dus uh, werd op dat moment de gele kaart in de zak gehouden. Later krijgt Roosters hem toch, maar dat voor de statistieken. Hij is weer overeind. Amieu, het spel kan verder gaan. 7,5 minuut in de tweede helft in deze oh zo belangrijke wedstrijd in Nijmegen waar het 1-1 staat gaan we naar het hockey. U kijkt van mij eerst de ruststander. Bloemen naar Rotterdam 2-2. Tilburg-Kampel 0-2. hgc SJC 1-1. Amsterdam-HDM 4-0 al. Laren en Bosstad 3-2. En er stond 1-1 bij Pinocchio. Oranje zwart Gerard. Dat staat er nog steeds drie minuten in de rust. En die ruststanden die je net opgelezen hebt... die zijn hier natuurlijk ook op het scorebord verschenen. En dan weet Pinoké dat ze aan een gelijkspelletje hier niets hebben. Dat ze gewoon moeten winnen, willen ze bijblijven. Want Amsterdam staat hier 100 meter verderop in het Wageningenstadion... gewoon met 4-0 voor. En ook Rotterdam heeft dan wat puntjes in de zak gestoken. En dan is het gebeurd met Pinoké als ze hier niet winnen tegen Oranje-Zwart. En dat betekent dat dus het team van Pinoké wat opgeschoven is. Wat naar voren is geschoven. Dat CEO, de Koreaanse geweldenaar die bij Pinoké zo'n belangrijke rol heeft gespeeld dit seizoen. Echt een fantastische spits is dat. Een man die zo handig is en slim is, dat hij wat naar voren is gaan spelen. Dat hij de kansen moet creëren voor Pinoké om op die 2-1 en misschien wel op die 3-1 te komen. Zover is het natuurlijk nog niet, want Oranje-Zwart is niet zomaar een ploegje hoor. heeft nog steeds Jeroen Delmey op het middenveld staan. En hij organiseert de verdediging van Pinoquet uitstekend. Zet alle mannen op zijn plek, zoals ook nu weer bij een vrije slag van Pinoké Halverwege de helft van Oranje-Zwart. En kan die vrije slag nergens meer naartoe dan alleen maar dwars gespeeld worden En opnieuw dwarsgespeeld worden, terug naar Jesse Majeu. Hij is er weer bij, bij Pinoké na een uh, armblessure. Het heeft lang geduurd met hem, maar hij staat weer volledig achterin de zaak te dirigeren. En hij weet, kijkend naar dat scorebord, kijkend naar die 4-0 van Amsterdam tegen HDM, dat Pinoquet hier vandaag gewoon moet winnen. Het rondje langs de voetbalvelden dan weer. Beginnen we bij de koppeloper in Doetinchem. De Graafschap Twente. Richard. Ja, Twente moet ook winnen. 53ste minuut. Maar nog altijd niet gescoord. Meijer voor de Graafschap. Speelt de bal terug naar Buis. 0-0 de stand. Buis dan weer terug naar Waterman. En die met een lange bal naar uh, uh, Kujala. De bal wordt onderschept door Tjadli. En dan nu misschien in de tegenaanval een kans voor de Graafschap. Overtreding van Douglas wordt net niet gemaakt. Tenminste dat vindt Van Hulten. Barkas nu in het strafschopgebied. Nu er ook weer uit. Komt een schot richting Poupon, Maar ook in de buurt van Michailov en die plukt de bal namens FC Twente en zo blijft het 0-0 en komt de Graafschap op opnieuw niet tot scoren maar heeft het wel. Als ik zo eens uh, kijk, de beste kansen gekregen in deze wedstrijd. Met Wormgoer in het begin. Met Poepon van dichtbij. Met het schot van Vargas op de paal. En daar tegenover alleen een hele goede kopbal van dichtbij. Van Luc de Jong gepakt door Waterman. Nu misschien FC Twente met Chatli op de helft van de graafschap. Gaat met de bal aan de loop richting de rechterkant. Dan is het John die kaatst. Tindalli komt over vanaf de rechterkant. Voorzet moet dan gaan komen richting Luc de Jong. Het is Ruiz die kopt in het duel met Buis. Maar ook dat levert geen gevaar op voor FC Twente. Dat nu gaat ik ga eens kijken wie daar zich aan de zijlijn meldt. Dat is Mark Janko natuurlijk. Want je moet doelpunten gaan maken. Janko is een spits. Hij gaat er zo meteen bij komen voor FC Twente. 10 minuten. In de tweede helft zijn we onderweg. En nog altijd op de Vijverberg. 0-0. Tom Markt. is tussendoor nog even wijzen op het Andries Jonker effect. Bayern staat na 7 minuten voor tegen Bayern Leverkusen met 1-0. Eigen doelpunt van Rolfers van uh, Bayern Leverkusen. Mag goed, maar goed. Wij gaan even naar uh, Herakles tegen PSV. Want PSV bij deze stand is gewoon weer. Weer, uh, helemaal boven Jan Roland van der Geer. Absoluut. En misschien komt nu de 2-0 er wel aan. Nee, Labiat wordt wel gevonden door Jujjak. Maar iets te ver naar buiten aan de rechterkant. sleept er dan toch nog wel een, een corner uit bij Olivier Terhorst. Dat is dus de nieuwe linksachter. Nee, absoluut. Zonder hetzelfde beseffen, denk ik, Tom, PSV. Zonder dat het nou ook uitstraalt. Dat dit misschien wel aan het einde van de rit de beste proef van Nederland gaat zijn. Want het is armoed troef, hoor, bij PSV. Dat nu pas de eerste corner van de wedstrijd gaat nemen tegen vier van Herakles. Maar die uit Almelo zijn met tien. En dat is goed te merken in deze wedstrijd. Jujak neemt die Vanaf de rechterkant wordt weggekopt. Door Kwanza komt dan toch nog ja, niet helemaal weg. Uiteindelijk Bakal en Breukers pakt dan op. Krijgt hem ook niet helemaal weg. Dan wordt hij opgevangen door Overtoom. En dan is hij wel weg richting Everton. In de middencirkel bij twee PSV'ers blijft Everton wel knap. In balbezit sterker nog. Hij kan 10 meter over de middenlijn de bal terugspelen op Overtoom. En die wil het dan doen van heel ver. En die doet het ook van heel ver. Ik denk een de meter op. 40-50. Ziet hij dat Isaacson niet zo ver voor de goal staat. Het is een buitengewoon gericht schot. En Isaacson ziet dat hij... Die bal toch de nodige snelheid heeft en kan niets anders doen dan die bal over de goal tikken. Het is een prima poging van Willy Overtoom. Die ziet dat het van dichtbij niet lukt. En ziet dus dat Isaacson wat ver voor de goal staat. Op het moment dat Everton heel knap op de been blijft. Tussen de twee centrale verdedigers in van de PSV. Blijft natuurlijk ook nog een corner staan vanaf de linkerkant. Fijn of iets neemt hem. Iedereen blijft staan. Er wordt gekopt. Dan blijft die bal hangen. En is Engelaar uiteindelijk de man die namens PSV. die bal maar naar voren roeit. Sterker nog, het levert bijna een counter op voor PSV. Omdat Lens de bal bijna kan veroveren. Kleukers is het uiteindelijk die het verdedigende werk doet. Maar krijgt dan wel een duwtje van Lens. En dan uiteindelijk het applaus van het publiek voor uh, scheidsrechter Liesveld. Omdat hij voor de overtreding die lens maakt op breukers bij het veroveren van de bal een gele kaart trekt. Het is uh, duidelijk dat het uh, Heracles publiek al enige tijd roept om gele kaarten bij PSV. Nadat Flederes binnen 50 seconden naar rust zijn tweede gele kaart kreeg. Tot nu toe hield Liesveld die kaarten op zak. Maar in dit geval heeft hij uh, wel gelijk. Maar Heracles was dus wel twee keer dicht bij een goal. Eén keer dus met uh, die trap van Willy Overtoom en één keer met uh, die corner. Wat dat betreft lijkt het er toch op alsof deze wedstrijd nog niet gespeeld is. Ondanks de nieuwe minderheid bij Herakles Almelo. Het is 1-0 voor PSV. We zijn door het uur heen inmiddels in Almelo. En ec Ajax ook nog lang niet gespeeld. En die uitkamp. 1-1 de stand en uh, het wordt spannend. Echt heel spannend en ook uh, minder goed uh, daardoor. Als de Jong uh, de bal heeft goed uh, aangenomen. Speelt de bal naar de linkerkant, naar Soleimani. Die daar al een tijdje loopt. Soleimani probeert er langs te gaan bij Otten. Lukt dat? Nee, in eerste instantie niet. En in tweede instantie wel. En dan gaat hij liggen. En krijgt hij een penalty? Nee. Maar hij heeft wel een balbezit. Krijgt hem terug van Eriksen. Soleimani op Sillesse. Goeie actie van Soleimani. Die dus uh, vanaf de linkerkant uh, speelt al een tijdje. En daar veel beter tot zijn recht uh, komt. De keeper van NEC is een hele goede. dat wisten we. En dat liet hij nu ook weer zien, stille ze 1-1 de stand. Spanning stijgt ten top, want het is zo belangrijk voor beide ploegen om drie punten te pakken. Voor NEC met het oog op de achtste plaats en voor Ajax met het oog op de derde ster. Oftewel het kampioenschap. De inworp is genomen door Otten. Gooit hem richting Vlemings. Die komt de bal door, komt uiteindelijk terecht. Bij Schöne en via het Ziemeling die een goede wedstrijd speelt naar ex-Aexit uh, Goosens. Goosens naar de opkomende Amieu die weer hersteld is terug naar Goosens op de middellijn. De bal even terugspelend naar Ramon Zomer die heel weinig moeite heeft achterin. Met name omdat Elham volkomen... Een of D heeft die zo verschrikkelijk slecht speelt. Moniel Elhamdoui. gaat de bal naar George? Aan de rechterkant. Voorzitter George. Bij de tweede paal bijna. Vlemings zie hem kan binnenkoppen. Het scheelde heel weinig. Nog net dat Van der Wiel ertussen zit met zijn hoofd. Anders had het 2-1 voor NEC gestaan. Het blijft heel erg leuk hier in de Goffert in Nijmegen. Als wereld eens gaat lopen. Met de bal aan de voet. Aan de rechterkant vraagt Ebisilio. wereld speelt hem ook naar Ebisilio. Aan die rechterkant. Nu in het topshopgebied. Ebisilio gaat schieten. En schiet de bal op Sinussen. Laat hem even los. En dan. En El Hamdawi die doorloopt. Publiek heel boos. Sillessen pijn. En dan wordt eh, El Hamdawi. Ga daar gewoon maar weg. Want het heeft geen nut om daar te blijven staan. Hij zegt: Ik wil eventjes bij Sillessen blijven. Om te zeggen dat het bespijt. Hij krijgt daarvoor de gele kaart. El Hamdawi voor die actie. Het doorlopen op Sillessen. Die weer opstaat. En eh, de vrije trap zal gaan nemen. Het staat nog altijd 1-1, ook na een uur spelen bij NEC tegen Ajax. De koploper in de Jubilee League. Zwolle wordt op scherp gezet voor de uitwedstrijd morgen tegen Sparta. Want de nummer 2, RKC, staat inmiddels op 3-0 in de thuiswedstrijd tegen Kambu. Ja, we gaan weer fietsen. De Amstel Gold Race. De finale is een beetje wel begonnen, Rio. Zeker weten we vier man aan de leiding. Maar het is wel een beetje de stilte voor de storm. Want in het peloton houden ze die vier binnen schootsafstand. 40 seconden slechts is het verschil met nog vier. 40 kilometer te rijden. Dat peloton dat slingert zich dan uh, door die prachtige dorpjes in Limburg. En daar zie je ook alweer aan de vorm van het uh, peloton. En uh, de aantallen uh, renners die daar nog in zitten. Dat uh, het tempo niet al te hoog uh, heeft gelegen de afgelopen tijd. Dat er veel mannen hebben kunnen aansluiten in het afgelopen half uur. Een groot peloton dus met al die favorieten er nog bij. Zojuist uh, zagen we een renner van vakantie. Soleil op kop rijden. Pim Lichthaart, de winnaar van de hel van Mergeland. Toch een hele knappe overwinning van die... Uh, ...jonge prof die daar toch de Italiaanse kampioen Visconti eventjes in de sprint klopte... ...en daarmee toch duidelijk maakte dat ook hij een renner is om rekening mee te houden in de toekomst. Het peloton nu lang gerekt in de achtervolging op die kopgroep. Maar die kopgroep, ja, zijn ze nou nog met z'n vieren of heb je toch, Abbe, Sebas... ...de neiging om te zeggen van de Rabo-renner Barredo, dat is toch verreweg de sterkste man daar? Ja, dat klopt. Met uh, Gijsselink dan, zeg maar, die uh, als je Barredo de vier sterren geeft, de drie sterren verdient... Ja, dan kunnen we die twee sterren en die ene ster die dan overblijven, een beetje verdelen tussen de Negeri en de Gaal. Nou, laat ik dan de twee sterren aan de Negeri te geven en nog één sterretje aan de Gaal. Want uh, die waal van Willems Veranda's die toch goed meegaat de hele dag al in ontsnapping... is nu de minste van de vier, zit eigenlijk continu in het laatste wiel... in dat zwart met witte pak van die uh, Belgische pro-continentale ploeg. Nu weer even op een mooie brede weg die naar beneden gaat op weg richting de Wollensberg. Hij nu Noordbeek binnen en dan uh, gaat hij nu in voorlaatste positie rijden. Want de Negri, de Italiaan, die ook dus al de hele dag in de ontsnapping zit, is de andere man die eigenlijk het werk niet meer doet. Het werk wordt nog gedaan door Carlos Barredo. Een uh, mooie Spanjaard qua rijden, qua stijl. Prachtige manier hoe hij op de fiets zit met die rug. Die zo langzaam zo schuin afloopt. Nu rijdt hij onder in de beugels en heeft hij eigenlijk een hele vlakke rug. En uh, hij heeft gewoon een hele mooie stijl. Uh, ook als hij uit ja, het zadel komt en dat doet hij nu, want hij voert het tempo weer eventjes behoorlijk op. Gijsselink gaat mee, wat grotere Belg, groot talent, die dus in dienst rijdt van die HTC ploeg. En dan is, is het mooi om te kijken naar de manier van rijden van de Gant, want die zit in derde positie onder in de beugel, continu met de gekromde armen en die, die schouders gaan alle kanten op. Hij moet alles geven om bij Gijsselink en bij Baredo te blijven. 40 seconden zo'n beetje, dus nog steeds het verschil, het peloton, je voelt aan alles dat ze op komst zijn. Laat ga ik nog een keer achterom kijken in de vette nek. Ik zie wel de eerste motoren die voor het peloton rijden. Maar het peloton, die, uh, zie ik, uh, dat zie ik nog niet rijden. Maar die zitten er wel kort achter. De finale van de Amsterdam Gold Race gaat zometeen vanaf de Wolsberg en de Loorberg beginnen. Nou, weer voetballen. Een rondje begint bij de koploper die vorig jaar zo vaak won in de laatste minuten. Maar nu, maar nu. Tegen Twente. Tegen de Graafschap natuurlijk. Richard van der Malen. Ja, nu vaak door de ondergrens heen zakt FC Twente dit seizoen. Vorige week al tegen Rode JC. En het begint er vanmiddag ook weer op te lijken in deze wedstrijd. Tegen de Graafschap. Waarin Twente gewoon te weinig kan brengen. 63ste minuut. 0-0 de stand. En het houdt niet over. Het begint wat opportunistischer te worden. Het spel van de Tukkers, zojuist heeft Preudom. De spits Mark Janko gebracht hij met 14 doelpunten de topscorer van Twente. En er wordt veel naar hem gezocht met lange ballen vanaf de zijkanten. Ola John er trouwens af nu de vrije trap voor Twente op de helft van de Graafschap. Brama bal wordt makkelijk onderschept door Wormgoor met een kopbal. Bal gaat over de zijlijn en dus een ingooi voor FC Twente. Dat wel beter is hoor dan de Graafschap. Beter veldspel laat zien. Maar het vloeiende combinatievoetbal dat zien we eigenlijk al weken niet van Twente. Dat natuurlijk ook een zware week achter de rug heeft... Met donderdag nog die wedstrijd tegen Villarreal, Vorige week moeizaam tegen Rode JC. Het zijn allemaal veel wedstrijden. De vermoeidheid slaat misschien hier en daar wel toe bij de spelers. Maar de vorm is er ook gewoon niet. En de graafschap zit er in deze wedstrijd heel kort op. Wint de meeste duels en ontregelt het spel van Twente op een goede manier. 64ste minuut. De trap van Waterman gaat richting Rozen. bal wordt verlengd met het hoofd. Onderschept door uh, Daly namens FC Twente. De rechtsbekbal gaat over de zijlijn en in een ingooi voor de graafschap. En daar neemt Peurl Frenkel... Dan... Dan weer de aanvoerder van de Doetengemmers. Alle tijd voor om die ingooi te gaan nemen. Jongsleker, hij komt naar de bal. Rozen doet datzelfde. bal gaat richting Rozen. Maar dan is het Wisgeroff weer. Jongsleker, Rozen. Bal uh, nu in het bezit van de Graafschap. En die. Doelpunt Ajax. Het is 2-1 voor Ajax. Ajax werd sterker. Er kwam een, ho een hoekschop vanaf de rechterkant. Genomen door Soleimani. Met één vuistje probeert Sillenzen de bal weg te boksen. Maar bokst hem op het hoofd van Tobi Aldewereld. Terug naar een blessure. En hij scoort het hele, hele belangrijke doelpunt voor Ajax. Waarmee Ajax op 2-1 komt. Gaan we weer even terug naar Ronald van der Geer. Heracles PSV. Ja, waar de Heraklier nog altijd op jacht zijn naar de gelijkmaker. Na 68 minuten nog altijd meer dreiging uit op het veld hier dan PSV doet. Sterker nog, PSV verontrust zichzelf met enige regelmaat. En met name Rodriguez is echt een bron van onrust achterin. Geen communicatie met Isaacson. Rare acties, risicovolle manier van verdedigen. Waar je zomaar bijvoorbeeld tegen Tim Breukers een penalty voor kan krijgen. Met een sliding naar de bal. Uiteindelijk raakt hij de bal wel op de rand van het strafsoepgebied. Maar hij, een scheidsrechter kan dit ook interpreteren als een overtreding. Zeker als Breukers valt. Je moet dat risico wellicht uitsluiten. Het lukt niet bij PSV dat Wuitens in het veld heeft gebracht voor Tamata. Wuitens speelt aan de linkerkant. Maar zal er ongetwijfeld voor moeten zorgen dat er wat meer dreiging van die kant komt. Want Tamata durft er niet te gaan. Is nu wel zijn directe tegenstander kwijt. En misschien heb je dan wat meer aan het voetballende vermogen van Wuitens. Die nu ook balbezit heeft namens PSV. Lens wil dan Labiat wegsturen. Niet begrepen door Labiat. En dus neemt Heracles het balbezit weer over. Met En in de as van het veld. Nu Antoine van der Linden. Ziet Lens komen. Dan weer terug naar. Pasveren die het dan maar met een lange bal moet doen. Richting de spitsen. Everton en Armeteros. Armeteros gaan de lucht nu wel aan. Maar duwt naar Rodriguez. bal gaat ook over die twee heen. Dat wordt niet gezien door Liesveld. De volgende overtreding gemaakt door Armeteros wel. En dus een vrije trap voor Heracles Almelo. Metertje of 10, 15. Over de middenlijn. Iets aan de rechterkant. Die fijn neemt. Kort. Oh, dat doet hij niet goed. Want Armeteros wilde die over de grond bereiken. Maar dat is makkelijk doorzien door Rodriguez. En Wuitens kan dan uitverdedigen. Kan er ook nog een counter uit ontstaan voor PSV? Dat kan niet, omdat het de werk dat Birga Martens dan moet doen prima wordt uitgevoerd. En inmiddels wordt Armenteros weer weggestuurd aan de rechterkant. Maar na alle voordelingen richting Rodriguez kan ik niet anders zeggen dan dat hij dit prima doet. Balletje opvangen bij Armenteros en vervolgens in het bezit houden van PSV. Dan blinkt die Hutchinson wel wat in de problemen. Maar PSV houdt balbezit en helemaal als Labiat gevonden wordt. Oh, ik dacht dat Martens een overtreding maakt op Labiat. Maar Liesveld laat dat doorgaan en dus houdt wel PSV het balbezit. Misschien is dat ook wel de reden dat er niet gefloten werd. Manolev inmiddels aan de rechterkant. Stoomt op richting de middellijn. Djudjak uh, is ook even aan die kant verschenen. Maar Manolev kiest voor het centrum. Waar Lens en Maarten staan. Lens wint. Balletje terug naar Engelaar. Rond de middellijn loopt de aanvoerder van PSV met de bal aan de voet. En plaatst dan naar de linkerkant. Naar Wuitens. Dat doet hij goed, Wuitens. Want Breukers stapt uit. En daardoor is er ruimte voor Labiat die erachter ligt. Labiat dan richting het schas op de Met uh, het schot weliswaar, maar niet hard genoeg. Om pas weer echt te verontrusten. Breukers heeft inmiddels de bal willen ontvangen namens Herakles. Maar met een gekke stuik gaat hij over de zijlijn. Blijft hier wel spannend. Met een kleine voorsprong voor PSV na 70 minuten 1-0. Twente moest al en moet nu helemaal Richard. Grote druk op de ploeg van Preudom. Het balbezit voor Twente. Maar weer balverlies aan de rechterkant van het veld. Met Tindalli overname de Graafschap in de middencirkel. Nu met Poupon. Die kan alleen op de goal van Twente afgaan. Misschien speelt de bal naar de rechterkant. Naar Barkas. Barkas dan met het schot. En dat gaat over het doel van Michailov. Weer een mogelijkheid voor de Graafschap. Dat in deze wedstrijd toch echt de beste kansen heeft gekregen. Dit was er niet één waarvan je zegt. Van een grote open kans. Maar toch weer een schot op het doel van FC Twente. Afgevuurd in dit geval door de kleine Argentijn Hugo Bargas. Die in de eerste minuut van de tweede helft op de paal schoot. Twente heeft het moeilijk. Twente controleert de wedstrijd wel. Maar is niet dominant. Heeft de graafschap niet bij de strot. En kan zo heel moeilijk een opening vinden in de verdediging van de graafschap. Dat compact speelt. En het daardoor Twente heel moeilijk maakt. Nu een aanval over de linkerkant met Leugers. De bal gaat kort naar de Jong. Die zich wat laat zakken uit de spits. Bal nu terug naar Luc de Jong die hier is opgegroeid in Doetinchem. Voetbalde vanaf zijn tiende bij de Graafschap en nu dus bij FC Twente de laatste twee jaar zo goed geworden. Bal wordt nu weggeschopt in het centrum van de verdediging door de Graafschap. Weer een kans weg voor de Tukkers en zo blijft het na 69 minuten hier op de Vijverberg. sfeervol dat wel, maar nog altijd geen goals voor Twente. NEC liet het liggen in de eerste helft en dus is op voorsprong in Nijmegen. en die ja, dat breekt ze op. Dat is zeker 2-1 de van Ajax. Elhamda weg, even met de bal aan de voeten voor de rest een wandeling aan het maken. Nu nog steeds een wandeling en schiet hij de bal over de achterlijn. Het krijgt wel een hoekschop omdat zomer er nog een teentje tegenaan had. Maar El Hamdelwies speelt zo'n dramatisch slechte wedstrijd. Die zal zo dadelijk wel gewisseld gaan worden. Kan hij zijn een wandeling afmaken in het mooie Goffertpark. Verderop hier in de omgeving. Balbezit bezit dus voor Ajax via een hoekschop vanaf de rechterkant. De 2-1 kwam ook uit die hoekschop. Uit een hoekschop vanaf die rechterkant. En Soleimani gaat zich daarvoor melden. Die speelt een, als een van de weinige ajax een hele sterke wedstrijd. Gaat dat doen. Ik weet niet of we vlak voor het nieuws deze hoekschop nog mee kunnen nemen. Maar het zou mogelijk de beslissing in de wedstrijd kunnen worden als Soleimani met links vanaf de rechterkant die bal gaat nemen. Natuurlijk al de wereld mee, maar de bal gaat. Oh, Sillessen zit eronder en dan is het Hamdoui die de bal schiet tegen zijn tegenstander op. En dan uh, is die kans voor Ajax verkeken. Maar Ajax wordt beter en beter en staat ook nog met 2-1 voor. 2-1 dus bij NEC Ajax in het voordeel van Ajax. Herakles tegen PSV staat 0-1 nog altijd. En bij de Graafschap Twente is het 0-0. En 3-0 staat het bij RKC tegen Sportclub Cambuur. Obey! Okay.